Het NOS nieuws van vijf uur. Christianburg in Irak zijn tientallen mensen omgekomen. De meeste doden vielen bij een zelfmoordaanslag in Baghdad... in een tent vol met shiïtische pelgrims. Die waren bijeen voor een religieuze herdenking. Volgens persbureau Reuters vielen er 55 doden. Ten noorden van Baghdad was er een aanslag op een controlepost. Daarbij kwamen acht agenten om het leven. En er was een aanslag op het gezin van een shiïtische militieleider. Zijn vrouw en drie kinderen werden gedood... Vermoedelijk zijn alle aanslagen het werk van terreurgroep IS. Het lijkt erop dat het aantal aanslagen toeneemt, nu IS op het slagveld steeds meer terrein verliest. Op het vliegveld van Rotterdam heeft de marechaussee gisteravond een lastige passagier uit een vliegtuig gehaald. De 53-jarige man uit Den Haag kwam uit Spanje en had zich tijdens de vlucht misdragen. Hij bedreigde de bemanning en zijn medepassagiers. Vermoedelijk was hij dronken. De piloot waarschuwde de marechaussee die de passagier direct na de landing arresteerde. De man verzette zich hevig en bedreigde de marechaussees met de dood, meldt Omroep West. Hij zit nog vast voor verder onderzoek. Kardinalen in Rome zijn woedend over de komst van een McDonald's naast het Sint-Pietersplein. De hamburgergigant heeft een huurcontract getekend met de vastgoedbeheerder van het Vaticaan.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. We don't talk anymore. Can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. dan weer ondergetekende Frit Heij hier bij ZFM. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Heerlijke muziek hier al. En uh, ja, een verzoekplaatje mag altijd natuurlijk. Even via Facebook Messenger. Dit was hij dan. Charlie Poet en Selena Gomez. En uh, we don't talk anymore. Nou, wij wel hoor. We gaan gewoon door. En uh, ja, ook met uh, Barry White. En I can't get enough of your love, baby.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 Just not enough. Oh, oh, man. Lovely. Oh, My darling, I can't get enough for your love, babe.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 to find you, but you can believe it's going to take the rest of my life to keep you. De van 7 uur hier op die 106.9 vanuit Zandvoort. En uh, we gaan lekker naar een, een lekkere gauw oude van TalkTalk. En such a shame. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is Frit hey, En uh, ja, heb je een verzoekje? Brandlos. Eventjes via Facebook. Dat kan allemaal. Such a shame to believe. ZANG EN En such a shame Heerlijk de jaren tachtig oh. We gaan lekker verder met Keen and everybody's dancing ZFM Zandvoort Radio 106.9 FM En, everybody's en uh, ja, we gaan lekker uh, ja, naar een Nederlandstalig plaat. En uh, ja, volgende week is hij hier in, uh, in de uitzending bij ZFM Entertainer for You, Mike Dane. En uh, met zijn nieuwe single, Kom weer bij mij. Nou, hier hebben we hem alvast. Kom weer bij mij. Als het je spijt. Kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt. Is er nog liefde of is het voorbij? Kom weer bij mij Zou ik je dan ooit kunnen zeggen Zo heb ik het echt niet gewild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 Is er toch Mike Dana zijn allerlaatste nieuwe? En volgende week zaterdag dan is hij hier aanwezig in de studio, natuurlijk bij CFM Entertainer for You op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een, uh, ja, nog een Nederlandstalig plaatje draaien van Michael Omen. En ja, een wereldvrouw. Praat. Ik wil niets meer horen, ik voel geen haat. Je heb wel verloren. Mijn liefde en geld, was ik ook voor jou. Dus waar je leugens, je was me niet traag. Ja, wat een heerlijk nummer is. En blijven toch maar komen hier in wereldvrouw. vrouw. Dat bij CFM Entertainment voor u. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hey. En ik zou zeggen, een hele goede middag nog. Ja, we gaan lekker verder met de, ja, zijn laatste nieuwe René Vrogen En als jij me lief hebt. Gezegend. En soms ben ik vervloekt, soms ben ik gesloten, maar voor jou een open boek. En al voelt het of de dag even stil blijven staan. Dat is niet erg, dat maakt niets uit, met jou kan ik dat aan. we samen zijn, maar goed worden besteed, dan voel ik weer wat jij altijd met me deed. Want als jij liever, als je mijn lief believer, koster ik jou, geef alles aan jou. Gebreken, nee, ben zeker niet perfect Ben geen man van illusies Neem me alsjeblieft, zoals ik ben Werk hele dagen en ook nachten Ik ben altijd onderweg Geef alles wat ik heb Onze liefde, die is er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 Nou, een heerlijke plaat is toch toch, uh, toch ook, ja. Is uh, natuurlijk uh, de single en uh, zijn nieuwe album die komt dus uh, in november uit. Ja, daar is, uh, daar is dit een, uh, een nummer van. En uh, ja, dat belooft veel goeds in ieder geval. We gaan lekker door met uh, Mike van Dijk en uh, ja, uh, nou, nog, nog één keer een Nederlands plaatje. Zeg me de fout.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 Nu vliegen de dagen snel voorbij. Ik heb je foto goed bewaard, zeg me de vader. Ik nooit verwacht dat wij nu samen zouden zijn. Ja, heerlijke plaat ook. Mike van Dijk. En uh, zeg me de fout. En we gaan door met Johnny Valentino en O. Carol. De nou, dat was Johnny Valentino en O'Carroll, de Engelse versie. Ja, vorige week heeft u de Nederlandse versie kunnen horen... en toen was hij ook in de uitzending. En uh, ja, we gaan lekker verder nog met uh, Belinda Kinnair... en uh, Daag de Liefde uit haar laatste single. En uh, ja, luister lekker. De titel van deze plaat daagt de liefde uit en uh, ja, ook van de album uh, uit, uit Mijn Hart. Ja. ja, van de album Uit Mijn Hart. Van Belinda Kiner. En uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, we draaien gewoon nog een uh, hele, hele, hele nieuwe van uh, Rox van En uh, ja, het zijn de kleine dingen hier op die 106.9... Dat was er dan het laatste nieuwe van uh, Rox van Drill natuurlijk. En uh, ja, het zijn de kleine dingen. En uh, ja, we gaan iemand in de uitzending halen. En dat is uh, Gabi. En Gabi zou vandaag hier zijn, maar helaas uh, ja, is ze verhinderd. Uh. Gabi, ik zou zeggen een goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, het gaat eigenlijk wel uh, ja, redelijk. Ja? Ja, wel. Nou, klinkt, klinkt niet heel positief, maar... Ja, mijn opentje ligt in het ziekenhuis, dus dat is het enige. Daarom kon ik er niet bij zijn. Nee, oké. Okay. Maar goed, de biedt zich vast nog wel een, een volgende keer aan. Tuurlijk, daar hey. gaan we vanuit, toch? Hey, uh, vertel even uh, ja, voor de mensen die jou niet kennen: uh, ja, uh, wie je bent, wat je doet en uh, waar je vandaan komt. Nou, mijn naam is Gede Taag. Ik ben uh, 19 jaar, kom uit Voorburg. En uh, ik ben nu al denk ik rond uh, ik denk ruim 6 jaar bezig met zingen. En uh, iedere keer heb ik ook meegedaan aan uh, ja, tv-programma's, onder andere Bloed, zedum, bloed zweet en Tranen. Bloed, en ja, daar kennen we de, denk ik de meeste jou van. Ja, klopt. Ja. En, uh, ja, maar ja, allemaal helaas niet gelukt. Nou ja, uh, nou ja niet gelukt. Uh, dit is in zoverre gelukt. Je, ja, je, je, ben, je bent toch een klein, uh, klein beetje uh, bekendheid aan het maken. Dus... Ja, dat wel. Maar nou, ik bedoel, eigenlijk verder gekomen met het zingen, dat is, uh, dat is er eigenlijk niet echt mee geworden. Dus vandaar dat ik eigenlijk uh, mijn eerste single heb uitgebracht. Ja. Vorig jaar was dat ook al klaar, alleen toen was de zomer al net voorbij. Dus toen besloot ik het eigenlijk, eigenlijk om nog een jaartje te wachten. Met, en... de, met, met deze single bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. En zo zoldoende... ja, ben ik eindelijk met een single. Ja, nou ja, het is een uh, ja, heerlijk, uh, vrolijk nummer. En inderdaad, een beetje, ja. Ja, zo, het doet een beetje zomers aan, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ik bedoel voor deze tijd... Uh, nou ja, ik bedoel, we mogen nog niet klagen. Ik bedoel, morgen, morgen gaat het zonnetje weer vrolijk schijnen. Heb ik begrepen. Dus uh, laten we hopen dat het ook zo is. Ja, inderdaad. Hé, hey, uh, ja. Kennen mensen jou nog ergens, uh, ergens vinden? Uh, behalve op Facebook? Nee, dat nog helaas. Ja, enkel op uh, Instagram. Ja. Daar ben ik wel nog actief. Uh, ze zijn nu bezig om een website voor mij te maken. Alleen... Uh... Dat moet voor me even nog een maandje wachten. Daar zijn ze nog mee bezig. Ah, okay. uh, voor de rest kunnen ze alles vinden op mijn Facebook. En als mijn site er eenmaal is, dan kunnen ze dat uh, ja, daarop vinden. Ah, Oké, okay. dus uh, gewoon, uh, in principe kunnen ze alle vragen uh, ja, afvuren op, uh, op Facebook bij je? Ja, klopt. Ah, Oké, okay. en ook uh, boekingen en dergelijke? Ja, dat is daar allemaal te vinden. Ah, okay. hey, heb jij nog ergens optredens staan uh, waar uh, eventueel nog uh, kaartjes uh, voor. Uh, te verkrijgen zijn eigenlijk? Nee, dat nog niet, want alle, alle feesten er nu uh, aankomen, dat was nu allemaal nog overblad. We zijn gewoon open feesten. Ja. Dus uh, dat staat er eigenlijk allemaal wel op. Dus uh, daar kan iedereen gewoon bij zijn. Er zijn geen kaartjes voor nodig. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk gewoon, uh, uh, ja, in de kroeg? Ja, uiteraard ook ja. dat. Hey, uh, ja. Ik denk dat we maar moeten gaan draaien. Zo net voor, de, voor het nieuws van, uh, van zes uur zo direct. Ja, nou hartstikke leuk. Ja, nou ja, ik zou in ieder geval zeggen, uh, uh, ja, voor daar in ieder geval uh, sterkte. Nou, hartstikke bedankt. En uh, ja, gewoon uh, graag tot de volgende keer hier, joh. Ja, dan toch? gaan we sport toch? Ja. hey ik zou zeggen, bedankt voor je tijd. U ook. Nou, zeg maar jij, hoor. Oké, okay, jij ook. Vo vo voel ik mij helemaal zo oud. Kijk, ik... <laughs> Dat ik niet in vorm heb, hè. Sorry? Ik zeg, ik weet natuurlijk niet wie ik vorm heb. Nee, nou ja. Gewoon vergeten, laten we het daar maar op houden, toch? Hé, <laughs> hey, ik wens jou nog een, een fijne dag verder. Is goed hetzelfde. Doetjes. Doei, doei. Zeg nou heerlijk, heerlijk zomersnummertje toch. Dit was het dan, Gaby Kagi en Dansen de Sterren. Hier bij ZFM, Entertainment for you. 106.9 in de eten en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de, op de tekst TV, ja. Hier in Zandvoort natuurlijk. En eh, we gaan verder met Tino Martin. En hou me vast! Ik heb het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin?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 Gesteeld door mijn hart. Ik ben verliefd. Oftewel, hou me vast. Tino Martin hier bij ZFM Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, we gaan langzaam naar het nieuws toe. Oftewel, we stormen af op het nieuws van 6 uur. En uh, ja, dat gaan we doen uh, met een plaatje van Henk uh, Dissel. En hebben het over bijna. U luistert naar Entertainment for You.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 Ja, nog een kleine anderhalve minuut uh, hebben we nog een, uh, tot het nieuws en dat, uh, ja, dat gaan we vullen met Driekis uh, Hoekstra en Ineens Verliefd Ik zou zeggen, blijf er lekker bij zo direct in tweede uur weer lekkere muziek en uh, natuurlijk ook uh, ja, de drie op de rij van Fred Heij natuurlijk dus blijf lekker luisteren. Ik was jarenlang verloren. Vond geen geluk, stond steeds weer in de kaart. Niemand wilde bij me horen. Nee, niemand die me zei, ik hou van jou. Ik had geen toekomst en zelfs geen dromen. En ik kloeg me af van het zo. Sinds ik jou kreeg, is nothing else for bad. Oh, je vult me hart, mijn liefde, ben zo